8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreken we met internetdeskundige en jurist Danny Mekic over de vuist die Europa wil maken tegen de NSA en andere afluisteraars. Of het vuistje, gaan we het zo over hebben en de nieuwe kwartaalcijfers van KPN. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Steeds meer mensen hebben moeite om hun hypotheekkosten te betalen. Het afgelopen half jaar zijn er bijna 10.000 probleemgevallen bijgekomen. In totaal zijn er nu ruim 90.000 mensen die moeite hebben om hun hypotheek te betalen, zegt het bureau Kredietregistratie. Dat ziet wel een lichtpuntje. Die stijging die neemt een klein beetje af. Waar die het afgelopen half jaar 12% was, was die het half jaar daarvoor 13%. We zouden kunnen spreken van een klein lichtpuntje, maar willen zeker niet zeggen dat daarmee al gelijk een trendbreuk is ingezet. Het vermiste Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez is gistermiddag dood aangetroffen in Spanje. De man van 34 verdween een kleine twee weken geleden. Hij nam zijn paspoort mee en pinde 4000 euro van de partijrekening. Een zoektocht in de buurt van zijn vakantiehuis in Spanje leverde niets op en ook zijn familie in Galicië kon hem niet traceren. Verslaggever Martin de Wit van RTV Utrecht was al in Spanje vanwege de zaak Alvarez. Volgens hem is onbekend waarom het raadslid een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Het enige wat hij tegen zijn familie gezegd zou hebben is dat hij hier begraven wil worden. In deze regio, in de, de regio waar zijn familie vandaan komt, Galicia in uh, no Noordwest-Spanje. Een burgerrechtencommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere privacyregels voor bedrijven. Volgens het wetsvoorstel mogen gegevens van Europese burgers pas worden doorgesluist na toestemming van de rechter. Het komt erop neer dat bedrijven als Facebook en Google alleen data aan buitenlandse autoriteiten mogen geven na tussenkomst van een Europese rechter. Het is nog onzeker of de strengere regels er ook komen. Ook het Europarlement en de lidstaten moeten nog naar de wet kijken. De basispolis bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis... wordt volgend jaar maandelijks 8,30 euro goedkoper. De maandpremie daalt naar 99,95 euro. Op, basis, op jaarbasis geldt dat bijna 100 euro. Zilveren Kruis is de eerste grote verzekeraar... die de zorgpremie voor volgend jaar bekend maakt. De verwachting is dat ook andere grote verzekeraars... hun premie voor volgend jaar verlagen. Zilveren Kruis zegt dat de daling mogelijk is... door scherpe afspraken met zorgaanbieders... en een verlaging van de medicijnprijzen. Toeschouwers kunnen een belangrijk aandeel leveren... in het voorkomen van geweld in de sport. Dat concludeert Veiligheid NL... uit onderzoek naar geweld binnen en buiten de lijnen. Vorig jaar had 15 procent van de mensen tussen 15 en 80... te maken met geweld in de sport. Sporters zelf, maar ook scheidsrechters, trainers, begeleiders en publiek... hadden er als slachtoffer of getuige mee te maken. Vooral veertigers blijken invloed te hebben op de omgangsvormen. Venezuela zegt vermoedelijk het lichaam van de Italiaanse modekoning Vittorio Missoni te hebben gevonden. Duikers hebben lichamen gevonden in een vliegtuigwrak voor de kust. Het toestel van Missoni verdween in januari met zes mensen aan boord. Aan de hand van bagage en persoonlijke bezittingen leidde men af van wie het toestel was. Een DNA-test moet uitwijzen of het echt om Missoni gaat. Inwoners van Bergijk graven zelf geulend langs de openbare weg om glasvezel aan te leggen. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor aansluiting van glasvezel op hun huis. Het werk wordt nu dus gedaan door inwoners, onder wie een leraar op een middelbare school. Het eh, graven dat is blijkbaar het meest kostbaar. Hè? Dat is ook eh, nogal een, een, een, ja, we moeten, we moeten een kleine 5 kilometer eh, geulgraven voor de, voor de kabel. Dat is nogal wat werk, hè? Het gaat om een proef voor huizen in het buitengebied van Bergijk. Voor glasvezelbedrijven is het vaak onrendabel om boerderijen... en andere woningen in het buitengebied aan te sluiten. Nu bewoners zelf te geulengraven... zijn de kosten voor glasvezelbedrijven Reggefieber een stuk lager. En daarom ging het bedrijf ermee akkoord. Dan het weer nog zon en erg zacht vandaag. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten. Vanavond van het, zuidwest, van het westen uit regen. Morgen en donderdag enkele buien, maar ook af en toe zon. Vanaf zondag wordt het flink koeler. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Gaat het al wat beter, meneer Kwaks? Nee, nee, het gaat niet echt geweldig uh, vanochtend. 125 ja. kilometer en heel veel aanrijdingen. Het is een enorme pistol geworden voor de nou, vakantiedag. begint op de A2, Eindhoven de Bos. Tussen Bestwest en Bokstol, 6 kilometer. Dat is een ongeluk. A6, Ledenstad, Muiden. Een ongeluk bij Muidenberg, 6 kilometer file. De linkerrijstok is dicht. Aan de oostkant van Amsterdam een aanrijding op de A10... tussen Volendam en Watergraafsmeer, 6 kilometer. Dan de A12, vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. Vanaf knooppunt Velperbroek staat 7 kilometer file. A15 naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Griesendam en Papendrecht, 7 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Een snip snippertje goed nieuws komt er van die A15, want bij IJsselmonden zijn de rijstroken inmiddels weer vrij. Betekent dat die file aan het oplossen is. Tussen Alblasserdam en Ridderkerk nog 5 kilometer. Naar Rotterdam op de A16 tussen de Randweg-Tortrecht en het ridderkerk 7 kilometer. Een stilgevallen vrachtauto op de A28 Assen-Groningen. Bij Vries staat 4 kilometer uit een afgesloten rechte rijstrook. En tenslotte de A50 als A een aanrijding bij de Afrit Schaarsbergen. Twee kilometer file, twee rijstokers zijn dicht. Nou, Kees, dankjewel. En we hopen dat het zo dadelijk beter gaat op de weg. Dat hoort u dan uiteraard in het Radio 1-journaal. En de cijfers van KPN. Wat we er nu alvast over kunnen zeggen, is dat ze niet best zijn. Blijf luisteren. Ga deze herfst op avontuur. Op de Veluwe. Overdag herten en wilde zwijnen spotten en genieten van de kleurrijke bossen. En daarna.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 Dat is precies mijn zakgeld. Uh, ja, daar wilde ik er nog even met je over hebben. De Toyota Auris TS. Voor het zakelijke gezin. 14% bijtelling. Na het geweldige succes van Frozen Planet in Concert... nu Planet Earth in Concert. Beelden van Zwerels mooiste BBC-natuurdocumentaire... komen tot leven op een indrukwekkend groot HD-scherm. Prachtige en unieke natuurbeelden... begeleid door de muzikale klanken van een 80-koppig symfonieorkest... 28 december, Ziggo Dome Amsterdam. Een onvergetelijke filmische en muzikale ervaring. Reserveer kaarten op c-tickets.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. U kunt afluisteren dan wel vervelend vinden, met daarmee mis je... maar het is voor een goede zaak. Protecting the security of our citizens in today's world... Is een very complicated, very challenging task. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry noemt het een noodzakelijk kwaad. Maar voor Europa lijkt het de maat vol. Het wordt in Straatsburg gezien als een doorbraak. Een commissie van het Europees parlement heeft ingestemd met aanscherping van de databeschermingswetgeving. Bedrijven zoals Yahoo, Facebook of Google... riskeren in de toekomst mogelijk 100 miljoen euro boete... als ze informatie afstaan aan de Amerikaanse inlichtingendiensten... zonder dat een rechter in Europa daarvoor toestemming heeft gegeven. Internetdeskundige en jurist Danny Mekits, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. De verordening uh, moet nog worden goedgekeurd uiteraard... door de Europese Commissie. Maar wat is de betekenis van deze stap van het Europese parlement? Nou, het is in elk geval een belangrijke stap in een jarenlang proces. Al jarenlang wordt gekeken naar de dataretentierichtlijn die in 1995 is opgesteld. Waar eigenlijk de wetgeving op het gebied van privacy van lokale Europese lidstaten op is gebaseerd. Met de komst of in het vooruitzicht zijn van deze verordening betekent dat voor het eerst in de geschiedenis dat er binnen de gehele Europese Unie één wetgeving kracht zal zijn op het gebied van gegevensverwerking en privacy. Nou, er zitten positieve en minder positieve dingen in voor de privacy van Europese burgers. Uh, in, de, in elk geval is het zo dat de verordening uh, ervoor moet zorgen dat er een grote boete uitgekeerd kan worden... op het moment dat Europese, maar ook niet-Europese bedrijven zich niet aan deze Europese wetgeving houden. Nee. Nu is het zo bijvoorbeeld dat als je gebruiker bent van een Amerikaanse website... dat zij zich relatief eenvoudig onder de Amerikaanse wet kunnen verschuilen. Ze hoeven dus niet of slechts in beperkte mate rekening te houden met wat we in Europa hebben afgesproken. Het moet ook een einde maken aan dat bijvoorbeeld bedrijven als Facebook en Google heel graag zaken doen met Ierland... omdat daar de privacywetgeving minder streng is. Uh, aan de andere kant is het zo dat er ook vage normen staan in het voorstel. Er wordt onder andere gesproken over gegevensverwerking die zonder toestemming plaats mag vinden bij een gelegitimeerd belang... Of zolang de gegevensverwerker, zoals een Facebook of Google... aan de redelijke verwachtingen voldoet van de gebruiker. Nou, we weten allemaal, we gebruiken die sites gratis. Daar betalen we niet van. Dus ze gebruiken die gegevens die wij afstaan ook om geld te verdienen. En de vraag is natuurlijk in hoeverre zij door kunnen blijven gaan... met het steeds meer verzamelen van informatie over ons. Maar één ding is duidelijk. Zij zullen in elk geval gehoor moeten gaan geven aan verzoeken... tot inzagen van de gegevens die zij over ons verzamelen. En als we daarom verzoeken, ook het verwijderen van die gegevens. Nou hoor ik maatregelen die het bedrijfsleven aangaan. Um, leg je hiermee dan ook de NSA een strobreed in de weg? Nou, dat is een goede vraag. Vaak wordt wat er in uh, deze commissie besproken wordt... en wat er straks in deze verordening komt te staan... wordt in verband gebracht met opsporingsdiensten. Wel is het zo dat straks toestemming ver verzameld moet worden... binnen de Europese Unie... Op het moment dat informatie afgestaan moet worden aan Amerikaanse autoriteiten. Maar het is geen verplichting aan het adres van Amerikaanse autoriteiten. Dus de Patriot Act, de antiterrorisme wetgeving in Amerika blijft van toepassing. En ja, het is eigenlijk uh, gokken... maar het zal natuurlijk sowieso blijven zijn... dat die gegevens zullen worden blijven verstrekt... aan de Amerikaanse diensten. Al is het alleen maar omdat bedrijven als Facebook en Google... daar niet altijd van op de hoogte zijn. Omdat we juist ook weten dat de NSA... de Amerikaanse inlichtingendienst ook dat soort praktijken uitvoert... zonder bedrijven daarvan op de hoogte te stellen. Of zelfs ze de verplichting op te leggen daar niet over te praten. Dus ook niet met een Europese rechter, lijkt me. Maar Danny, waarom hebben ze er dan niet voor gekozen... binnen het Europarlement, binnen die commissie... om ook deze slag te slaan? Want we kennen Amerika als een enorme informatieschrok op. Uh, gaan uit van een principe als uh, total information awareness. Alles maar verzamelen wat mogelijk is, en dan het liefst zo goedkoop mogelijk... waarom hebben ze niet die stap gezet, denk je? Nou, er wordt natuurlijk wel gesproken over wat de reactie moet zijn vanuit de Europese Unie op de laatste onthullingen. Gisteren kwam natuurlijk naar voren dat er 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken zijn afgeluisterd in één maand tijd. Door de Amerikaanse inlichtingendienst en in Frankrijk zijn dat meer dan 70 miljoen telefoongesprekken. Dus er wordt ook gedebatteerd. Maar wat die zaken van invloed hebben gehad op deze, eh, op deze verordening en de ontwikkeling daarvan, is dat die eerst wat zwakker was. Er werd onder andere in het begin niet gesproken over een verplichting om binnen de Europese Europese Unie toestemming te verzamelen bij een rechter bijvoorbeeld op het moment dat die gegevens dus onder normale omstandigheden aan autoriteiten afgestaan moeten worden. Ja. Nou, daarvan heeft nu de Mensenrechtencommissie gezegd van ja, wacht even. Er gebeuren daar buiten de Europese Unie blijkbaar dingen die, wat ons betreft, het daglicht niet kunnen verdragen. Dus we zetten die verplichtingen er wel in. Deze wetgeving, die dus met andere woorden straks vooral niet-Europese. Uh, bedrijven gaat raken, is dus strenger geworden door de ontwikkelingen rondom de Amerikaanse geheime dienst. Maar deze uh, verordening is dus niet zozeer van toepassing op die Amerikaanse geheime dienst. Dat is een apart proces wat daar zal gaan gebeuren. God. Danny je dankjewel. Graag gedaan. 12 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. telecombedrijf KPN is zojuist met kwartaalcijfers gekomen. André Meijnema is hier met die cijfers. Uh, André, nou, hoe ziet het eruit voor KPN? Nou ja, de omzet in het derde kwartaal is voor KPN gedaald met 7,6% naar 2,1 miljard euro. En de netto winst is meer dan gehalveerd. Ja. naar 87 miljoen euro. En dan denk je denken, gaat het dan wel goed met KPN? Ja, het gaat wel goed met KPN. Alleen merken zij wel tegen nog altijd de naweeën van de telecomcrisis... om het maar zo te zeggen, bijvoorbeeld in de zakelijke markt... Gemaakt. Nog altijd hebben zij, misschien de omzetdaling. Bedrijven beknibbelen nog altijd op die diensten die zij afnemen. Omdat bedrijven. Denk aan wat we gisteren riepen over Axel Nobel en, en, en Philips. Die kijken naar de kleintjes. Let op de kosten. Gaan bezuinigen. Daar hebben natuurlijk leveranciers van diensten. Bijvoorbeeld KPN natuurlijk last van. Als bedrijven zeggen. We gaan minder telecomdiensten gebruiken. Of minder eh, apparatuur aanschaffen. Of andere verbindingen kiezen. Nou, Daar hebben ze dus nog een last van. Dat gaat nog even door. Ze hebben ook nog altijd last van consumenten. Die minder mobiel bellen. Dus minder mobiele abonnees. En als men een mobieltje heeft. Dan sms men minder. En dan belt men ook minder. Men doet meer met de smartphone en internet. Levert niks op. Dat gaat, maar daarom, dat gaat maar door. En de andere kant is en zeggen, uh, blijft er nog iets over? Waar verdienen ze dan nog aan die 87 miljoen? Uh, die verdienen ze vooral momenteel aan interactieve diensten. Met name de combinatie, triple play noemen ze dat, internet, tv en, uh, en bellen. Glasvezel is, is booming. Ze hebben uh, 10.000 nieuwe klanten binnengehaald in het voorbije kwartaal. Zowel op glasvezel als op uh, interactieve abonnementen. Dus daar zit een enorme groei in. Dat kost ook heel veel investeringen. Denk maar aan al die straten die opengebroken worden voor glasvezel te leggen. Uh, maar daar zit zeg maar, de groei op dit moment van KPN. vecht Veel investeringen, dus hebben ze ook veel geld nodig. Vandaar dat die winst lager uitvalt, want er gaat heel veel geld uh, in 2013... minder dan 1,7 miljard euro aan investeringen... bijvoorbeeld in glasvezel en apparatuur. Dus uh, ja, het moet ergens vandaan komen. En dus zijn ze bij KPN ook heel erg blij... dat ze nu die Duitse mobiele dochter E-Plus hebben kunnen verkopen. levert 8,5 miljard op, goed om de schuld terug te brengen. En belangrijk als cash in handen voor het doen van al die investeringen. Ja, dus aan de andere kant hadden ze ook dat geld van Carlos Slim... misschien wel goed kunnen gebruiken. Nou ja, Denk eventjes doen. aan vorige week. Ja, ja nee, dat, dat is dat er afgeketst. Uh, en daarvan hebben zij eigenlijk in het, in het persbericht. Waar dat ergens staat, zo'n zo regeltje. Uh, veel maken, woorden maken ze niet aan vuil. Met Mobil hebben we talrijke gesprekken gevoerd over hun voorgenomen ongevraagde openbare bot. Dat klinkt als dat klinkt, een, een vijandig bot. Ja. En dit zorgvuldige proces, om maar aan te geven... dat ze dus daar heel nauwkeurig mee om zijn gegaan... en niet maar wat hebben zitten rommelen aan tafel... dit zorgvuldige proces heeft niet geleid tot een overeenkomst... die kon worden aanbevolen aan onze aandeelhouders. Dat is het enige wat ze eigenlijk over kwijt willen, over Amerika Mobiel. Dus de, ja, de voorwaarden waren, waren gewoonweg niet gunstig genoeg, wat KPM betreft. Men heeft gezet, de prijs is te laag, plus nog een aantal andere zaken... waarmee men niet tot overeenkomst kon komen... maar met name de prijs, die vond men te laag. Oké. Okay. Dank je wel, André Meijner. Maar meer over KPN vindt u terug op onze website. Moet even naar nos.nl uh, over KPN. Daar ook op onze apps te lezen. Uiteraard van NOS. Na de verkeersfokanformatie, een moeizame ochtend, Spits Quarks. Ja, vooral veel ongelukken. Even de langste en de meeste vertraging, maar even langslopend. De A12, Utrecht-Arnhem. Tussen knooppunt Grijshoord en Arnhem-Noord, 5 kilometer. Richting Utrecht op de A12, tussen knooppunt Velpenbroek en Grijshoord, 9 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn naar dicht. De situatie in Rotterdam op de A15. En allereerst 8 kilometer vierde tussen Gorkem en Paapendrecht, 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Een stukje verderop tussen Alblasserdam en Ridderkerk... 5 kilometer en daar zijn alle rijstroken weer open. Dan de A50 Os Arnhem, ongeluk bij de afrit schaarsbergen Vanaf Grijzoord staat file, twee rijstroken zijn er dicht. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1 Journal. Wij rijden door naar die grote hijskraan van de voormalige NDSM-werf. Dat wordt een hotel, is de bedoeling. Waar je bovenin ook in een bubbelbad kan zitten. Allemaal zeer spectaculair, ja. dat moet allemaal een beleving worden, ook geloof ik, mijn Remmers. De experience. Ja, oh ja, sorry, de ja. experience, ja. ja. ja. <laughs> Ja, je moet ook wel een portemonnee meenemen, want het is exclusief... en het kost dus meer dan 400, 500 euro voor een nachtje te slapen. En als het uh, sale is bijvoorbeeld, dan zal de prijs nog verder omhoog gaan. Maar dan heb je ook wat, dan slaap je namelijk in kraan nummer 13. Het was de laatste kraan van de NDSM-werf die nog overeind was blijven staan. In 1984 sloot de Nederlandse dok- en scheepsbouwmaatschappij de poorten. Het was niet meer rendabel. En langzaam kregen weer en wind invloed. Alles verroeste, een hele woud aan kraanen is omgewaaid... verknipt, verschroot. Alleen kraan 13 bleef nog overeind. En het werd een object van Edwin Kornman Rudy. Die werd een kraanfeticist, vertelde hij vanochtend. En hij kon het niet langer aanzien. was twee jaar bezig om twee miljoen euro bij elkaar te halen. Dat was er nodig om van deze hijskraan een hotel te maken. Hijsen gaat hij niet meer, maar erin slapen kan straks wel. Uh, twee dagen werk vandaag en morgen? Nou, laten we het hopen. Ik denk dat het twee dagen wordt. Maar ik sluit niet uit dat het drie dagen worden. Er staan inmiddels wat mensen met camera's omheen. Naast mij nog een mevrouw. Ik ben er speciaal voor gekomen. Jawel, ik heb de afbraak ook uh, gefilmd. Ja, waarom? Nou, uh, Fantastisch. Prachtig monument. Ja, het is ook een rijksmonument, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Oh, je hoort er klinkt nu iets. Ponton ligt er nu op het ei. dat is gedraaid. Ja, het is, het is natuurlijk een, een teken van een voorbije industrie in Nederland. Ja, en het is fantastisch dat er mensen zijn die daar zich om bekommeren. Want die afbraak, ja, daar was geloof ik ook drie dagen voor gepland... Maar dat viel een beetje tegen. Ja. Toch doorgezet. Fantastisch. Ja. Ja. Als er niks was gebeurd, dan was die vanzelf omgeduveld uiteindelijk. Uh, het is wel een enorm economisch risico ook. Hè? Want je moet het maar rendabel zien te krijgen. Wat te maken met Rijksmonumenten, dus met allerlei instanties. Ja, we zijn twee jaar ook aan het rekenen geweest. Uh, ja. Met 32 bedrijven zijn we hiermee aan de slag gegaan. Voordat er überhaupt maar een kraan wegging. Ja. Dus financieel moet je goed onderbouwd worden. Uh, dat is ook een reden waarom we natuurlijk heel goed gekeken hebben... naar wat zijn de opbrengsmogelijkheden. Dus los van het, de drie suites die erin komen... komt er ook een televisiestudio in. Ja, bovenin helemaal. Hè? En, ja. en hoe kom je nou... Dat is een belangrijke vraag die ik vanochtend heb gehoord. Hoe kom je nou in het hoogte? Het is een hijskraan. Hoe kom je erin? Nou, Er komen twee liften in. Dus van de begaande grond gaat er een uh, lift naar het televisiestudio... en naar het bordes. Dat zit op 13 meter hoogte. En vervolgens zit er een lift geplakt tegen de mast. En die gaat naar 50 meter hoogte. En die blijft dus ook ronddraaien. Ja, want de hele kraan blijft wel draaien in de wind... want anders ja. zou die door de wind omgeblazen ja. worden. Dus het draaimechanisme blijft wel intact. Daar waar eerst het hijsgedeelte zat... daar zijn de hotelkamers, zijn er drie, hè? Ja, er zijn drie suites. Uh, twee nieuwe en één uh, machinekamer. Dus dat is helemaal omgetuned, verbouwd tot een, uh, tot een hotelsuite. Wie wil zien hoe het eruit ziet, we hebben op het webblog inmiddels een artist impression. Daar zie je de hele ijskraan. En alles wat rood is, is nieuw. Grijs is origineel en DSM. Girl, I say, if only life would lean our way. Well, you and me, we'd run away to be. Wherever our adventure waits And time would be a distant memory Nobody could tell us to stay heet Avalanche. En weet je hoe dat nummer heet? Love, love, love. Nee. Ja, echt waar. De nieuwste trends in eten zijn te proeven op de Food Inspiration Days... in het Eindhovense Evolution. Jeroen Schutheiser gaat proeven bij het bedrijf Ficom in ochtend. En hij merkt daar dat algen het goed doen. Wat is dat nou weer? Dus is niet echt een stroopwafel. Het heeft de vorm van een stroopwafel. Dezelfde grootte, maar het is een cracker met alg. Het ziet er nou niet echt appetijtelijk uit, zou ik maar zeggen. Nee, hij is wat groen. Maar het is ook nieuw, hè. Dus je, je, soms moet je aan dingen wennen. En uh, dit, dit is echt een, een, een noviteit. Dit is alg, wordt, wordt, hè, dat is normaal voor vissen. Maar nu eet ik het zelf. Dus uh, Hans Steenbergen, voedselgoeroe. Mm. U zit uh, vissen voor te eten. Ja, maar dan geschikt gemaakt, heb ik begrepen, voor menselijke consumptie. En dat is een hele klus geweest. Er jaren van onderzoek en research uh, vooraf. Maar nu zijn ze zover dat ze de alg, wat een heel gezond product is... Uh, zeggen de onderzoekers, dat het nu geschikt is om als ingrediënt te gebruiken. Bijvoorbeeld in deze koek. Waarom is die alg nou zo uh, belangrijk? Nou, wat ik het interessante vind is dat het uh, een umami smaak heeft. Dat is een smaak die het zoete en het zoute uh, versterkt. En uh, je speekselklieren gaan ervan uh, in werking. En het grote voordeel daarvan is dat je, als je dat als ingrediënt gebruikt... dat je en zoet en zout minder nodig hebt. Wat ik heb begrepen is dat deze alg, die zit vol met uh, antioxidanten... Uh, omega-3-vetsuur mineralen. Weet u, het, het doet me zo denken aan die minister Verburg... een paar jaar geleden die voor de camera stond met een... wat was het, een broodje insecten van... oh ja, dit wordt de toekomst en de mensen moeten er even aan wennen. Zoals bitterballen met meelworm en gefrituurde sprinkhanen. Basisingrediënten in 2015. Ik denk niet dat het dan eens zo is dat iedereen een broodje sprinkhaan uh, eet. Ik denk wel dat sprinkhaan en andere insecten... dan, uh, dan verwerkt worden in andere heerlijke producten... Uh, Flauwekul vind ik het. Ja, ik heb zoeken gegeten: insecten, sprinkhanen, maden, dat soort dingen. Ik ben er zelf ook niet stuk van, maar het is een interessante uh, alternatieve bron van proteïne. Yeah? U, u bekijkt het wel serieus? Uh, uh, uh. Nou ja, ik vind het wel interessante ontwikkelingen. Dus we moeten openstaan voor nieuw eten. Dat zal het zijn. Hiernaast uh, is de hamburgerketen. Dus <lacht> ik, <lacht> <lacht> <lacht> nou, uh, Reinier Smit. Zullen we even naar die kwekerij lopen? Dat is hier vlakbij. Dat is prima. Waar algen gekweekt worden. Hoe noem je zo'n apparaat? Een, een schutplaat. En er staan allemaal flesjes op? Flesjes met algenvloeistof. En die algenvloeistof die gebruiken wij weer om het in productie te gaan nemen. Nou, wat wij doen is, de, de algen maken wij helemaal schoon... zodat ze volledig natuurlijk zeg maar, in de voedsel uh, terecht kunnen komen... En dat het ook voldoet aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wanneer is dit in de supermarkt te koop? Deze algenwafels. Het wordt inmiddels al verkocht via de DT'isten. bakkers, onder andere. Maar volgend jaar zal het ook zeker in de supermarkt en andere ketens te vinden zijn. Dus binnenkort in de schappen iets met algen. Jeroen Schutijzer. We nog geen groot enthousiasme bij hem, maar wie weet. Vier minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Met een surfplank oversteken van Engeland naar Nederland. En dat binnen vijf uur. Als dat windsurfer Ron Kleverlaan vandaag lukt... dan zet hij een nieuw record neer. Hij staat klaar in het Engelse plaatsje Loos -Staft, eh, En vertrekt over anderhalf uur. Meneer Kleverlaan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voelen de armen, hoe voelen de benen? Nou, de armen en benen voelen prima. Uh, voorlopig in ieder geval nog wel. Dat zal vanmiddag wel wat anders zijn. Ja, want dat kost nogal wat kracht, lijkt mij, om zo lang uh, op de plank te staan. Ja, nou, het is natuurlijk met name heel lang in één houding staan. En dat is, uh, dat is altijd wat moeizaam. Maar uh, daar heb ik heel lang op getraind. Dus uh, dat moet goed gaan. En uh, ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. En hoe staat de wind? De wind staat nu uh, zuid-zuidoost, hier in Loosthof. En uh, dat is voor ons een, een ideale richting. En hij is wat aan het toenemen... Uh, dus dat is op zich ook goed. Er uh, dus zijn wel verwachtingen dat het uh, midden op zee uh, redelijk hard gaat waaien. Dus dat wordt nog wel even een uitdaging onderweg. We ja. uh, verwachten winkel 7 tot uh, misschien 8 uh, midden op zee. Maar meneer Cleveland, dus... Zuidoosten, dan heeft u hem toch schuin tegen? Nee, dan heb ik hem niet schuin tegen. Want uh, we varen, zeg maar, pal uh, naar het oosten. En hij is niet Zuidoost, maar hij is Zuid-Zuidoost. Dus hij komt meer uit het zuiden dan uit het oosten. Dus uh, dan kan ik bijna op uh, zeg maar, parallel met de wind, dus onder hoek van 90 graden, kan ik dan varen. En dat is uh, voor mij ideaal. Mm. En u kiest voor Loostoft omdat u dan vrijwel in mijn kunt? Ja, nou, het is dan een, een rechte lijn naar de Nederlandse kust. En er zijn uh, uh, voorgaande oversteken ook altijd uh, hier in Loosdoft uh, begonnen. Dus uh, het is uh, het meest uh, uh, oostelijke puntje van, uh, van Engeland en het uh, ja, dichter bij Nederland. Ja. Hoe heeft u zich voorbereid uh, wat betreft eten en drinken? Want neem aan dat het onderweg lastig wordt, of niet? Nou, nee, kan onderweg kan ik ook nog wel uh, de nodige energierepen en uh, oh. uh, energiedrank heb ik bij me. Maar dan moet u een arm uh, loslaten? Ja, maar dat kan hoor, dat oh. lukt. Want ik, uh, ik vaar met een, uh, met een trapeze en ik hang in een leen in, in met een aak, zeg maar. Dus ik kan wel af en toe even een arm loslaten. Uh, dus ik, uh, ik, ik heb een beetje hulp van mijn lichaam daarbij. Dat gaat heel goed. Ja, maar hoe heeft u dat uh, getraind? Want uh, dit soort afstanden surfen, uh, waar kun je dat doen? Nou, dat kun je doen. Ik woon in Bergenzee. En uh, ja, ik, ik kan toch al het, uh, uh, het water op. En uh, het westen en PAL-Oosten. Uh, maar ook als het uh, ja, andere richtingen waait... Uh, kan je op de Noordzee natuurlijk gewoon hele lange rakken maken. Mm -hmm. uh, en dat heb ik de laatste maanden heel veel gedaan. Goed. Nou, wij wensen u heel veel succes. Dank u wel. En goede condities onderweg, meneer Kleverlaan. Ja, nou, dat, het ziet er allemaal heel goed uit. En uh, wij zijn te volgen op uh, www.noordseacrossing.com. Daar kunnen mensen live kijken hoe het gaat. Kijk eens aan. Uh, we hebben zo'n trekketje mee, dus uh, dat is misschien leuk voor de mensen. Noordseacrossing.com. Veel succes. Dank u wel.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 Bijvoorbeeld als het gaat over de financiering van internationale groei. Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnambro.nl slash internationaal. Abn Amro, de bank nu. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware, maar houdt de investering u tegen? Huur dan accountview software van Visma? Snel starten tegen lage kosten? Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma, inzicht, grip, resultaat.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 Dit is Radio 1. En het is half negen, we gaan naar het journaal Jan van der Putten. De netto-winst van telecombedrijf KPN is in het derde kwartaal meer dan gehalveerd. De winst kwam uit op 87 miljoen euro. En die daling is mede het gevolg van grote investeringen, zegt KPN. De omzet daalde met ruim 7,5 naar 2,1 miljard. En die omzetdaling bij KPN is te wijten aan minder opbrengst in de zakelijke markt. En bij het mobiel bellen door consumenten. De Verenigde Staten schenden het internationaal recht door drones te gebruiken. Dat schrijven Amnesty International en Human Rights Watch in twee rapporten. Door de onbemande vliegtuigjes zijn in Jemen en Pakistan de afgelopen jaren tientallen onschuldige burgers om het leven gekomen. Steeds meer mensen hebben moeite om hun hypotheekkosten te betalen. De afgelopen half jaar zijn er bijna 10.000 probleemgevallen bijgekomen. In totaal zijn er nu ruim 90.000 mensen die moeite hebben om hun hypotheek te betalen, zegt het bureau Kredietregistratie. En het vermiste Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez is gistermiddag dood aangetroffen in Spanje. Hij is van een brug gesprongen. De 34-jarige Smits Alvarez verdween een kleine twee weken geleden uit Amersfoort. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeers, nee, Eerste informatie maar doen we zo met Kees Kwaks. We gaan eerst nog even naar Ben Langkamp voor uh, het weer, weerplaza.nl. Ben, uh, we hoorden net een surfer die heel lang uh, gaat surfen van Engeland naar Nederland. Hoe zijn de omstandigheden voor hem? Nou, als het om het weer gaat, uh, ziet het er heel aardig uit. Zeker de eerste helft van de dag ook uh, op de Noordzee schijnt op dit moment de zon gewoon. Al drijven er ook wel wat sluierwolken over. Ja, en de wind heeft die goed mee, want uh, die draait uit het, waait uit het zuiden tot zuidoosten. En boven zee is die uh, krachtig tot hard, zoals deze manier ook al zei. Nou, boven land waait het ook wel vrij stevig. Niet zo hard als boven zee natuurlijk. Matig tot vrij krachtig. En ook bij ons veel zon en vanmiddag zeer zacht. Met temperaturen van uh, plaatselijk 22 graden in Limburg. Mm, dat klinkt goed. Dankjewel. Bed Langkamp. En op de weg, Kees Kwaks dan. Gaat het beter? Kijk! Ja, de Goednieuws show is begonnen. <laughs> uh, alle rijstroken zijn weer vrij op de A6 vanaf Lelystad naar Muiden. Er staat nog wel 7 kilometer vanaf Almere stad tot aan Muidenberg. Uh, de A12 Utrecht-Arnhem. 9 kilometer tussenaf met Wageningen en Arnhem-Noord. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A50 bij Schaarsbergen. Daar kom ik zo op terug. De A15. Uh, daar zijn alle rijstroken weer vrij van Goijkum naar Rotterdam. Er staat nog wel 8 kilometer tussen Goijkum en Sliedrecht-West. Dan de A28. A utrecht een ongeluk bij knooppunt Rijnsweert. 6 kilometer file de rechter rijstrook is dicht. Twee rijstokken zijn er dicht op de A50 Arnhem-Apeldoorn... bij de Alfred Schaarsbergen. Zorgt voor file vanaf knooppunt Grijzoord. En dan de A58 vanaf Bergen op Zoom naar Breda. Daar staat bij Eteleur 5 kilometer. Nu Worden het net. De Verenigde Staten schende internationaal recht door drones te gebruiken. Daar gaan we straks over praten met Human Rights Watch. Elke dag dag dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een condensdroger van Whirlpool van 379 voor maar 293 euro. En een stofzuiger van AEG van 119 voor maar 99 euro. Kom naar de winkel of ga naar expert.nl. Expert begrijpt het. Ben Mark. Mark met Nienke. Ik sta hier bij QuickFit voor een APK. Maar wat blijkt? Nou? Het is hier bandentiendaagse. Tien dagen lang. Heel veel korting op heel veel banden. Ja, dus? Ja, hallo, jij moest toch dringend nieuwe banden? En goedkoper, dan hier heb ik ze nog niet gezien. Dus spring in je auto en kom naar QuickFit. Nu bandentiendaagse bij QuickFit. Kijk snel op quickfit.nl. Waar kan ik iemand spreken over ondernemersverzekeringen? En hoe kan ik het beste klanten werven? Kom zaterdag 2 november naar de startersdag van de Kamer van Koophandel. Hier krijgt u persoonlijk antwoord op uw vragen over het starten van een eigen bedrijf. Meld u nu aan voor gratis toegang op kvkstartersdag.nl. Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet mee verzekerd. Ah nee hè? Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn direct mee verzekerd.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 Dagenlang verkeerde Kenia in spanning over het lot van de gijzelaars in het Westgate-winkelcentrum. 21 september drongen terroristen daar schietend binnen. Meer dan 70 mensen kwamen bij die actie om het leven. Twee dagen na het begin van de aanval klonk er nog steeds geweervuur bij de shoppingmall. Er waren op dat moment helemaal geen gijzelaars meer binnen. De militairen hadden het vooral druk met het plunderen van dure winkels. Wij gaan naar uh, onze correspondent Koert Linderg in Kenia. Koert, hoe is dit nieuws naar buiten gekomen? Door een film van beveiligingscamera's in Westgate. Filmmateriaal uh, dat naar buiten is gekomen. en op de Keniaanse televisie is getoond de afgelopen paar dagen. En daarop is te zien hoe zaterdag aan het einde van de middag, zes uur na het begin van de aanval op het winkelcentrum. Vier aanvallers zich heel relaxed ophouden in het gebouw... hun voeten wassen en bidden. Er zijn nergens gijzelaars te zien. En hij beelden op dat moment, blijkt dat er ook maar vier terroristen zijn. Het was geen gijzelingsacties, actie De terroristen waren er vooral op uit... om zoveel mogelijk mensen te doden. Maar werd er dan wel gevochten binnen dat winkelcentrum? Je zou dan kunnen denken dat de militairen misschien zijn gaan aanvallen. Zeker, er werd geschoten... Dat hebben we zelf gehoord als journalisten. We lagen daar buiten en we moesten dekking zoeken vanwege uh, de, de, de, het schieten uh, binnen. We dachten aanvankelijk dat het executies uh, waren van gijzelaars, omdat er een bepaalde ritme in het, in het schieten was. Nu blijkt dat de wereld buiten Brett vermoedelijk voor de gek is gehouden. Uh, de terroristen waren al om vier uur in de middag in een hoek getreden die zaterdagmiddag. En volgens de betrokkenen was de terroristische aanval zo goed als voorbij op dat moment. Maar toen voegde het Keniaanse leger zich bij de al aanwezige politie en de militaire eenheid... die de aanval uh, hadden geopend. En door gebrek aan coördinatie tussen die verschillende uh, onderdelen van het veiligheidsapparaat... braken er gevechten uit. Ja, er zijn twee doden gevallen politie en de paramilitaire eenheid die trokken zich daarop terug uit Westgate. En de, in de dagen daarna, zaterdag, zondag, maandag... Eh, hebben Keniaanse soldaten in Westgate geplunderd... en opnieuw op beelden van die beveiligheidscamera's... Eh, zie je dat eh, opnieuw heel relaxed soldaten met plastic eh, boodschappentassen... de supermarkt uitlopen en eh, gratis eh, hebben gewinkeld. Ongelooflijk. Ik kan mijn oren bijna niet geloven. Koert. hoe is hierop gereageerd? Diepe, diepe verontwaardiging, dat begrijp je. Nou, dat aanvankelijk de natie juist verenigd was door deze gijzelingsactie. Maar een diepe verontwaardiging dat de natie is voorgelogen door de overheid vier dagen lang. Dat er onderling is gevochten tussen de veiligheidstroepen en dat er geplunderd is door het leger. Meer dan ooit, denk ik, vinden de Kenianen nu. Dat is aangetoond hoe verrot het Keniaanse veiligheidsapparaat is. Ja, maar wacht even. Koer, er was dus wel sprake van terroristen. Um, maar hoeveel is dat dan bijvoorbeeld al duidelijk geworden? De overheid heeft steeds gezegd 10 tot 15 terroristen. Uit de beelden blijkt dat er maar 4 zijn. Op die zaterdagmiddag heb ik zelf al. Met uh, getuigen gesproken die hebben gezien dat de terroristen zich verkleden en naar buiten zijn gelopen. Dus het is heel goed mogelijk dat er meer dan vier waren, maar die zijn te zoek. Eén dader is bekend en uh, onder het puin zijn lichaamsdelen van hem gevonden. Hij is geïdentificeerd, dat is de 23-jarige Hassan Abdi Hulo. Dat is een 23-jarige jongen uit Noorwegen van Somalische afkomst... die in 2009 terug is gegaan van Noorwegen naar uh, Somalië en zich daarbij uh, al-Shabab, de terreurorganisatie, heeft gevoegd die deze aanval heeft opgeëist. Nou, Koert, dat is toch een schokkende reconstructie van die actie daar in Nairobi. Dankjewel, Koert Linda. Uh, hier hoort u vanuit Kenia. Dus ja. blijkbaar waren wij een onrendabel gebied en toen hebben wij gezegd: dan doen we het zelf wel. Ja. Ja, zo doen ze dat. In Bergeijk, het Brabantse dorp. Bewoners hebben ervoor gekozen om ervoor te zorgen dat ze snel internet krijgen. Het glasvezelbedrijf dat zoiets normaal gesproken regelt... vindt de aanleg te duur. En dus komen de bewoners in actie. Het graven dat is blijkbaar het meest kostbaar. Hè? Dat is ook nogal een, een, een, ja, we moeten, we moeten een kleine vijf kilometer uh, gulgraven voor de, voor de kabel. Daar is nogal wat werk, hè? Omdat heel veel bedrijven hier zitten en die willen glasfeest. En zo doen zijn de burgers aan het graven voor de bedrijven. Ja. Mathieu Fransen is aan het scheppen in Berghek. Normaal gesproken staat hij voor de klas. We willen waar schone gelder op. Geef uh, maatschappij. Leren. Dat kun je ook wel zien om, denk ik. Hè? Nou ja, het ziet er keurig uit. Ja, ik dacht dat je mijn kop zou bedoelen. Het smeet! Ja, dat bedoel ik. Het kutste er vanaf, ja. Ja, ja, ja, ja? ja, dat heb je goed gezien, dat klopt. De kabels worden meteen gelegd, matje eroverheen. je de volgende keer wanneer men meer moet graven, kan zien waar de glasvezel ligt. We zijn vanmorgen al een telefo oude telefoonleiding tegengekomen, die is doorgetrokken. Dus die moet weer gerepareerd worden, Daar zijn ze daarmee bezig. Ja, ja, want dat vroeg ik mij nog af, want normaal gesproken doen bedrijven dit. Die weten precies waar alle kabels liggen. Ja, Weet u dat hebben, ook? Hebben, wij, hebben, wij, hebben, wij hebben wel een bedrijf wat ons uh, faciliteert. Hè? Het, uh, meneer Fiers uit Luiksgestel, die uh, heeft de apparatuur beschikbaar gesteld en die weet ook precies waar uh, de verschillende kabels lopen. De wethouder Frank van der Meijden staat er ook bij, bij de werkzaamheden. Heeft u zelf al een schep in de hand gehad? Ja, uiteraard. Je moet voorbeeld geven. Ook, ook bij het creëren van zelfwerkzaamheid. Hè. Dus... Wat zou het normaal gesproken gekost hebben als het bedrijf dit gedaan zou hebben? Ja, dat is een inschatting, maar dan ga je al heel snel naar de tienduizenden euro's. Vorige maand was in het nieuws dat er zoveel incidenten zijn bij graafwerkzaamheden, Meer dan honderd per dag. Nou ja, als we nu ook nog bewoners aan het graven zetten, dat helpt natuurlijk niet, of wel? Nou, je zit hier in een buitengebied. Verkeersveiligheid is één. Als je daarna een kabel in de grond legt in een buitengebied... dan kom je op zich niet zoveel tegen. En buiten dat moet voor elke kabel die in de grond wordt gelegd... formeel een klikmelding gedaan worden. En dat geeft dan expliciet aan dat daar waar je een kabel gaat graven... je andere kabels kunt tegenkomen. Die tekeningen die kennen wij, die hebben we ook in bezit. Dus zo wordt dit ook nog een beetje begeleid. Maar ik hoorde al, er is ook al een oude telefoonlijn een keer uh, midden gegaan. Dat risico is er natuurlijk wel. Is dat risico niet te groot? Dat kan gebeuren. Een oude telefoonkabel kun je tegenkomen. Het is niet gezegd dat die, die, juist die kabel uh, bij ons bekend was. Dat kan altijd gebeuren, dat zal ook blijven gebeuren. Het gaat erom er hoe je ermee omgaat en welke regie en verantwoordelijkheid dat je neemt. Ja, en daar hebben we hele goede afspraken over gemaakt. Dus, uh... nou, dus dit is dit de eerste plek in Nederland waar dit gebeurt? Waar de bewoners zelf graven. Denkt u dat het een formule is voor andere plaatsen in het land? Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Uh, enerzijds uh, creëer je meer verantwoordelijkheid en besef van mensen dat het leggen van een glasvezelkabel heel veel kruim kost. En anderzijds uh, maak je mensen, wat ik zeg, mede verantwoordelijk. En, en werd het uh, kostendrukkend, dus uh, wordt het interessant om uh, zo'n kabel juist in die buitengebieden, waar wij er nog veel van hebben. We zijn over de helft. Aan te kunnen laten leggen. Dat is nogal wat werk, hè. U bent hartstikke moe. Is het dat wel waard? Dat is het waard, ja ja. ja, ja. Het is voor een goede zaak. en uh, Ik denk dat er op het eind wel een borreltje klaar staat. En snel internet dus. In Bergijk. U hoorde Mathieu Fransen tegen onze verslaggever Nick Wouters. Agentschap Telecom houdt met glasvezelbedrijf Regen Fiber contact over deze proef. Om er zeker van te zijn dat de regels rond het graven ook echt worden nageleefd. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Kwart voor negen. Zo eerste de Amersfoortse Partij van de Arbeid raadlid Ramon Smith Alvarez... is dood aangetroffen in Spanje. U hoorde dat net. Hij is van een brug gesprongen. Raadslid werd bijna twee weken vermist. RTV Utrecht verslaggever Martin de Wit is vanwege de zaak in het Spaanse Carballo. En hij vertelt wat hij daar te weten is gekomen. Wij waren gisteren, uh, hebben wij een aantal interviews gedaan hier met, uh, uh, met co uh, politieke collega's van Ramon hier. Uh, uh, Ramon was hier uh, politiek erg actief. En we hebben ook kort gesproken met de tante van Ramon. Uh, zijn familie komt hier uit deze regio. En uh, aan het eind van de middag belde die tante ons weer. Uh, uh, nou, met een uh, opvallende mededeling dat uh, Ramon gebeld zou hebben. En met de aankondiging dat hij een einde aan zijn leven zou willen maken. Dat hij ergens bij een brug zou zijn in de uh, omgeving van Santiago de Compostela. En het uh, zoeken ja, dus kwam eigenlijk naar ons toe of wij niet bij bruggen wilden gaan kijken. Dus dat hebben we een poosje gedaan. Uh, een aantal bruggen langs Maar Ja, er zijn hier oneindig veel bruggen. Uh, en uiteindelijk kregen de mededeling dat we bij een specifieke brug uh, moesten zijn bij, uh, bij Ponto. Toen we daar kwamen, toen was de politie daar al bezig. En uh, toen was, uh, was het onderzoek al volop gaande. Heeft hij nog iets gezegd tegen zijn tante of iets achtergelaten over waarom hij gesprongen is? Het waarom is, is eigenlijk een, een compleet raadsel op dit moment. Het enige wat hij tegen zijn familie gezegd zou hebben is dat hij hier begraven wil worden. In deze regio, in de, de regio waar zijn familie vandaan komt, Calicië in, in Noordwesten Spanje. Je bent er al sinds zondag in de regio om naar hem te zoeken, hè, om meer over, over de zaak te weten te komen. Hoe leeft het daar? Ja, het leeft hier enorm. Ja, wat ik vooral wilde doen is, is, is uh, iets laten zien van uh, welke impact uh, zijn verdwijning hier heeft in uh, de regio waar hij vandaan kwam. En uh, ja, waar hij was, wist eigenlijk niemand. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat er op een of andere manier een teken van leven zou komen. Ik wou vooral praten met politieke collega's, met, uh, met de burgemeester heb ik ook gesproken hier van uh, Caballo... En uh, nee, Het leeft hier enorm. Uh, de kant uh, staat er bijna dagelijks uh, staat er vol mee. Uh, mensen spreken me er hier ook op aan. Uh, wat, wat een nare zaak het is. En, uh, en hij is ontzettend populair hier uh, bij, bij, bij, ja, bij heel veel mensen. Bij, niet alleen bij politici, maar ook bij uh, normale mensen. Die, uh, ja, die zijn, zijn fan van, uh, van Ramon. Hij is iemand die, uh, die ontzettend enthousiast en energiek uh, over uh, politiek praten. Allerlei goede ideeën had die, die hij uh, uit Amersfoort haalde, zei hij dan. Uh, en, en die die hier probeerde te introduceren in, de, in het politieke systeem. En konden ze zich iets voorstellen bij uh, het wat negatievere verhaal dat over hem naar buiten kwam? Dat hij geld opgenomen zou hebben met uh, de pas van de partij? Nee, daar is iedereen heel eenduidig over. Dat is absoluut onmogelijk dat Ramon zoiets gedaan zou hebben. Uh, dat past niet bij hem. En uh, zij ze zeggen dat, dat wat er uh, in de Nederlandse media gezegd werd, dat dat grote leugens zouden zijn. Uh, hier uh, woont ook familie van, uh, van Ramon. En ja, die zijn daar nog stelliger in. Uh, die snappen het ook niet waarom, uh, waarom die dingen worden gezegd. Uh, de, ja, het is misschien ook heel moeilijk uh, te geloven dat zoiets waar zou kunnen zijn. En het, het past helemaal niet bij het, bij het beeld wat, wat ze hier van hem hebben. En ja, uh, we kennen Ramon uh, Smits Alvarez als RTV Utrecht ook heel goed uh, vanuit zijn politieke werk in, uh, in Amersfoort. Uh, en ja, het is een vrolijke, enthousiaste man altijd. Dus uh, niemand had verwacht uh, dat, dat dit op deze manier zou lopen. En dat zei Martin de Wit, hij is uh, verslaggever van RTV Utrecht. Meer over het verhaal vindt u op onze website nos.nl. En daar ook links naar uh, bijvoorbeeld dit interview en naar RTV Utrecht. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Quarks. Vooral de regio Arnhem valt op. Daar staan de meeste files. Het heeft te maken met een aantal aanrijdingen daar de A12. Vanaf Utrecht naar Arnhem. Bij Arnhem-Noord 6 kilometer. Vanaf de Duitse grens naar Utrecht 8 kilometer voor het knooppunt Waterberg. Op de A50 als Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen staat 2 kilometer. Dat is een ongeluk bij Schaarsbergen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg 4 kilometer. by the hand I make it do a high stand And take your baby by the heel. And do the next thing that you feel We were so in bass And I dance all days We were cool on Crazy. When I, you, and everyone we knew Could believe, do, a share in what was true or I said, That's all day's love Take your baby by the hand And pull her close and there, there, there Take your baby by the ears And play upon her darkest fears We would suck in phase In a dance hall days We were go a craze When I, you, and everyone we knew Could believe, do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 Days. In a dance hall, days We were cool and crazy When I, you, and everyone we knew Do believe, do, share in what was true Oh, I said Dance all day's love Dance all day, love. all day, dance all day, dance all day, love. dance all day, dance all day, love. dance all day, Onbemande vliegtuigjes, de zogeheten drones... hebben de Amerikanen in Jemen en Pakistan de afgelopen jaren... tientallen onschuldige burgers gedood en daarmee burgerrechten overtreden. Schrijven Amnesty International en in Human Rights Watch in twee rapporten. Jan Kooi van Human Rights Watch, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u precies onderzocht? Uh, wij hebben concreet in Jemen zes aanvallen onderzocht. In 2009 1 en de andere na 2012. Uh, sorry, na 2009... Uh, ja, en uit ons onderzoek is gebleken dat bij die aanvallen in Jemen uh, 57 burgers om het leven zijn gekomen. In ieder geval 57. Uh, en daarmee is niet alleen ja, burgerrechten zijn niet alleen geschonden, maar ook oorlogsrecht. En ook beleid dat door Obama zelf is aangekondigd om te voorkomen dat uh, burgers worden uh, ja, gedood. Want um, dan gaat het om het richten op militaire doelen, neem ik aan. Of in ieder geval de intentie hebben om. Um een militair doel te raken. Wat heeft u daarover gevonden? Wat wordt er bewust... Ja, hoe moet ik dat formuleren... Uh, op burgers... gemikt? Uh, nee, nee, er wordt gemikt op Al-Qaeda-leiders... en andere militanten. Uh, en de Amerikanen zeggen dat ze alleen een aanval uitvoeren... als ze zeker weten dat het een militant is. En als ze vrijwel zeker zijn... dat er geen burgerdoden vallen bij een aanval. Maar in de praktijk... Ja, blijkt dat dat niet uh, zo uitwerkt. Uh, uh -huh. Veel burgerdoden... En uw collega had het over tientallen doden in de afgelopen jaren... maar dat zullen er ongetwijfeld veel meer zijn. Alleen deze zes aanvallen, daar waren al 57 burgerdoden bij. En waarom en gaat u ja, ervan uit dat het, dat het er veel meer zouden zijn? Is, is Amerika is daar sowieso niet transparant over, ondanks alle beloftes? Uh, ja, er is geen transparantie. En er zijn in de afgelopen jaren honderden aanvallen uitgevoerd, zoals deze... in uh, Pakistan, Jemen en Somalië. Um, en ja, wij hebben alleen maar zes aanvallen nu helemaal tot, in de, tot de bodem uitgezocht... Maar ja, dat zou de Amerikanen zouden dit zelf ook moeten doen. Uitzoeken en verantwoordelijken voor uh, onnodige slachtoffers, uh, berechten ook. Nou, meneer Kooi richt u zich op de drones. Maar wat is het verschil uh, met een aanval met gewone straaljagers? Waar ook uh, onschuldige burgers uh, slachtoffer worden? Uh, dat verschil is dat uh, bij drones iemand op, op verre afstand op een knop drukt. Maar in feite komt het uiteindelijk op hetzelfde neer. Wat is het gevolg? Uh, als de burgerdoden vallen bij zo'n aanval dan er, uh, ja, hoort er in ieder geval goed onderzoek te worden gedaan. En als er een schuldige aan te wijzen is, dan hoort die vervolgd te worden. Mm -hmm. is, is het minder controleerbaar met uh, drones? Als je het vergelijkt met straaljagers? Nou ja, u kent ook de beelden die vanuit uh, de lucht worden gemaakt. Vaak is behoorlijk goed uh, ja, inzichtelijk te maken... wat er gebeurt op de grond. Mm -hmm. En je kunt ook ter plaatse onderzoek doen. Wij hebben helaas niet op alle plekken ook zelf kunnen kijken wat er gebeurd is. Maar we hebben wel getuigen kunnen interviewen... en ook videobeelden kunnen bekijken. Uh, ja, resten van raketten kunnen onderzoeken. Uh, mensen interviewen. We hebben bijvoorbeeld een 23-jarige man gesproken... die zijn uh, 10-jarige zusje... vader en moeder uh, heeft moeten begraven. Maar dat waren geen terroristen. Wat wilt u nou met de uitkomsten van dit onderzoek? Ja, ik kan me voorstellen dat Amerika stopt met aanvallen met drones. Uh, misschien niet per se. Kijk, als, als we met een drone een... een uh, een terrorist kunnen uitschakelen, dan kun je debatteren over of een drone inzet uh, ja, een goed middel is of niet, maar ze moeten zich in ieder geval houden aan het oorlogsrecht en aan hun eigen beleid wat betreft uh, dit soort aanvallen. Hm. En als ze dat niet doen, ja, uh, dat is geen goede zaak. Nee, dat is duidelijk. Jan Kooi van Human Rights Watch. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Independer schenkt 10.000 euro aan de Utrechtse daklozenkrant. Dat meldt RTV Utrecht. Reden is een reclamespotje van de vergelijkingssite waarin het Utrechtse raadslid Bert van der Roest een rol speelt. Die stal 45.000 euro van de dakloze krant Straatnieuws. Independer overwoog het spotje aan te passen, maar ja, dat kost veel geld. En de daklozen hebben daar niks aan. En dus blijft het spotje en geeft de vergelijkingssite het geld dat wordt uitgespaard aan de dakloze krant. De aanpak van grote incidenten door de politie Noord-Nederland... laat nog te wensen over. Dat blijkt uit een interne evaluatie van de politie... waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen. De angst om fouten te maken is groot, blijkt uit het rapport. Het is een gevolg van het volledig uit de hand gelopen Facebook-rellen... van vorig jaar in Haren. Wij We werden net wat afgeleid um, door de televisies die hier in de studio aanstaan. Uh, Sky News is daarop te zien en daar kwamen allerlei bijzondere foto's langs. Bij de Britse website The Mail Online waren die foto's binnengekomen... van kleine Prins George, die in bad zat met vader William en moeder Kate. Terwijl William de kleine omhoog houdt, blaast Kate wat schuim zijn kant op. Ja, die foto's lijken hartstikke echt. Wij dachten het ook echt even. Maar nee, er is geen fotograaf geweest in de badkamer van de familie. De foto's zijn een kunstproject en die mensen in bad... Dat zijn look-alikes. Hele goeie. Nu we een dag voor de boeg hadden hebben... met temperaturen van rond de 20 graden... stort uh, Omroep Gelderland zich op de winterbanden. Ja, garagebedrijven zijn al druk aan het wisselen. Maar is het wel verstandig om nu al van banden te wisselen? Volgens de ANWB kan het geen kwaad. Beter nu al voorbereid zijn op de winter... dan straks met de zomerbanden door de sneeuw. Ja, zo kan we ik er nog een paar. We er wel wat sneller nu. Inderdaad. Kan Goeie letters passen. op de website van de Duitse krant Bild. Ja, we bekommen ein baby. Nee. Ja, Sabia is zwanger. En uh, ook dat Rafael van der Vaart voor de tweede keer vader wordt. Ja, het is een geruchtmakende eerste huwelijk met Sylvia van der Vaart. Sylvie heeft hij al een zoon. Damian, uh, zijn nieuwe lief Sabia, heeft ook al drie kinderen. Twee uit het huwelijk met Khalid Boularrous. En één met club-eigenaar Milan B. Dus... Vanaf 1 januari mogen Roemenen en ook Bulgaren zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ik denk dat vanaf 1 januari in Nederland overspoeld zal worden. De dijken staan op breek. Deze week, iedere werkdag tussen half tien en half elf in Caro. Goedemorgen Nederland. Ik hoop dat het nog even weg blijft. Help! Wonderland. Maar ik vrees het ergste. De Roemenen komen. Wonderland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ford introduceert de supercomplete Monteo Platinum. Met Alcantara-leder, touchscreen-navigatie, Xenon-verlichting en heel veel meer. U rijdt de Monteo Platinum vanaf 32.195 euro. Inclusief maar liefst 8.500 euro voordeel aan luxe opties. Hier volgt geen speciale aanbieding. Inderdaad, de bananen zijn deze week bij Jumbo niet in de aanbieding. En volgende week trouwens ook niet. Bij Jumbo kost een kilo bananen namelijk altijd maar 99 cent. Laagste prijsgarantie noemen we dat. En die geldt niet alleen voor onze bananen. Die geldt ook voor al onze andere producten. Nu weet u waarom u altijd het voordeligst uit bent bij Jumbo. Ook voor onze bananen. Jumbo's laagste prijsgarantie. Daar zeg ik allo tegen. Deze week niet in de aanbieding. Bananen voor maar 99 cent per kilo. Kijk voor meer informatie op jumbo-supermarkten.nl De Fort Mondeo Platinum. 20% bijtelling netto vanaf slechts 228 euro per maand. Kijk voor kosten en verkoopvoorwaarden op fort.nl. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. Of van een reis met z'n viertjes naar Amerika. Maar je spaart niet voor een droom. Je spaart om die droom werkelijkheid te laten worden. Daarom introduceren we internetsparen bij Nationale Nederlanden. Dat is sparen tegen een hoge variabele rente van 1,95%. Ga naar nn.nl/sparen voor meer informatie of vraag het uw adviseur. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Ga deze herfst culinair genieten in de achterhoek. Heerlijk wild eten en genieten van de achterhoekse gastvrijheid. En dan overnachten midden in de natuur. Ontdek het op geldersestreken.nl. Gelderland levert je mooie streken.